In Utrecht begint vandaag het zogenoemde Green Cap project, een proef met elektrische taxis. Er worden 40 voertuigen ingezet die volledig op elektriciteit rijden en voor normaal vervoer kunnen worden gebruikt. Het Green Cap project krijgt maximaal 2 miljoen euro subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De proef loopt tot eind 2012. Leo Beenhakker vertrekt aan het einde van het seizoen bij Feyenoord. Dat wordt later vandaag bekendgemaakt. Beenhakker werkt sinds februari 2009 als technisch directeur bij de Rotterdammers. Samen met trainer Mario Been wilde hij van Feyenoord een topclub maken. De club staat nu 13e in de eredivisie. Het weer in de noordelijke helft van het land mist. Vanuit het zuidwestenregen die zich overdag uitbreidt over het zuiden en midden. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS.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 Arms she fell as a hair came. soul upon the fields of folly. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises like that, and there have been some that I. Some Ja, Barbra Streisand, <music> Barbara Streisand.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 Fallen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 cercare nei miei suoi le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine fra noi, poi strapperò dalle mie li cose che non osavo dire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 en wanneer saremo zijn estremi, indispensabili. We spreken van iedereen, we spreken van ons, van ons, van ons,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 It seem to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 Daarmee komt er een eind aan het conflict over de betaling van de specialisten. Vanaf 2012 worden ze betaald uit een vast budget dat ze zelf mogen verdelen. Door het vaste budget worden de inkomens beperkt en krijgt de overheid meer controle over de uitgaven. Het aantal zelfmoorden in Nederland is voor het tweede jaar op rij met 6% gestegen. Dat blijkt uit een rapportage van minister Schippers. In 2009 pleegden ruim 1500 mensen zelfmoord. Het vorige kabinet wilde het aantal zelfmoorden met 5% per jaar verminderen. Maar minister Schippers vindt dat niet realistisch. De Haitiaanse president en premier zeggen dat Baby Doc Duvalier het recht had om terug te keren in Haiti. De 59-jarige voormalige dictator van het land kwam gisteren na een kwart eeuw onverwacht aan uit Frankrijk. Mensenrechtenorganisaties hebben Haiti opgeroepen hem te arresteren. Maar de Haitiaanse regering zegt dat de beslissing daarover aan justitie is varkenshouders voeren vandaag actie bij de slachterijen. Met blokkades gaan ze voorkomen dat er varkens worden geleverd. De varkenshouders vinden dat ze te weinig geld voor de varkens krijgen. Hun inkomsten zijn gedaald door hogere vervoerskosten en door de dioxinecrisis in Duitsland.